Mubarak werd op een brankaard de rechtszaal ingereden en hoorde de uitspraak aan in een kooi in de zaal samen met de andere verdachten. Na afloop werd hij naar het ziekenhuis van de gevangenis gebracht. Ook de oud minister van Binnenlandse Zaken kreeg levenslang voor het neerslaan van de protesten. Op de terrassen in Amsterdam mag deze zomer waarschijnlijk weer staand bier worden gedronken. De gemeente wil het verbod op staand bier drinken schrappen. Volgens een woordvoerder is het handhaven van de regel geen prioriteit meer.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 wordt als fractievoorzitter opgevolgd door Michael Hemels, die nu nog vice-fractievoorzitter is. Robin van Persie is bij Oranje de eerste keus voor de spitspositie. Huntelaar is in principe reserve, heeft hij van bondscoach Van Marwijk te horen gekregen. Spits van Schalke was op het WK van 2010 in Zuid-Afrika ook al tweede man. Nederland Elftal speelt vanavond de laatste oefenwedstrijd voor het EK. Noord-Ierland is dan in Amsterdam Arena de tegenstander.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 Zeld voor!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 Het wordt een bijzonder goedemorgen. Het is dinsdagochtend, de dag na Pinkst, om het maar zo te zeggen. Ik ben beland in de nieuw van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zomert en iedere week neem ik u mee op reis, terug in de tijd. De jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Als opening Hoor u onze herkenningsmelodie, waar we iedere week weer opnieuw mee starten. Louis Davids, het weet je nog wel, oudje. Een opname uit 1988. Het uur, een hoop mooie muziek dacht ik zo. Karin Kent, Millie Scott, Imka Marina. Maar nu eerst Wilke Alberti met de hee niet zo zoenen op het zebrapad. Hee, niet zoenen op het zebrapad. Je weet dat dat niet gaat, hier midden in de straat. Hee, niet zoenen op het zebrapad. Dat mag niet, lieve schat. Hey, niet stoppen op het zebrapad, want als je dat hier doet, dan gaat het vast niet goed. Nee, niet stoppen op het zebrapad, het mag beslist niet schat. Niemand kan er rond passeren, alle auto's blijven staan. Maar intussen zijn de heren aan het toeteren. Niet zoenen op het zebrapad Al lijkt het je je dat Het kan niet in de stad Nee, niet zoenen op het zebrapad Het mag beslist niet schat Wanneer ik met mijn vriendje Ga wandelen in de stad Dan steek ik altijd over Op een veilig zebrapad Hier niet doen. Hey, niet zoenen op het zebrapad Je weet dat dat niet gaat, hier midden in de straat. Nee, hey, niet zoenen op het zebrapad Dat mag niet, lieve schat. Nee, niet stoppen op het zebrapad Want als je dat hier doet, dan gaat het vast niet goed. Nee, niet stoppen.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 Op het zebrapad Het man beslist niet, schat ZANG nee. nee. Antonio, Filippo, Filippo, zeg nu zachtjes tot Fernando. Wacht nog even, want ze komt zo, ze komt voor mij. Het is Antonio. Met mij en daarvoor Milly Scott met Fernando en Plippo. In Camarina kom ook nog voorbij met Harlekijn, of eigenlijk Harlequino. En natuurlijk die mooie plaat van Wilke Alberti met: hé, hey, niet zo zoenen op het zebrapad. CFM fm Zandvoort, iedere dinsdagochtend tussen 11 en 12. Neem ik u mee op reis, terug in de tijd naar de jaren 30. 40, 50, 60 en de jaren 70 Een mooie oud-Hollandse muziek Zo ook zo meteen Connie Baars, Patricia Pai in de jongere jaren Maar hier is die John Lammers Met Ik bewonder jou Ik bewonder jou, ik bewonder jou Doe me geen me verdriet Leven zonder jou, leven zonder jou Nee, dat kan ik niet Ja, jij beheerst voortaan Heel mijn bestaan, ik bewonder jou, leven zonder jou, nee dat kan ik niet. Laat me niet alleen, laat me niet alleen, want ik hou van jou. Ga nooit van mij heen, ga nooit van mij heen, blijf me altijd trouw. Het is al zo vaak gezegd, ik meen het echt. ja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 toen ik hem van trouwen sprak, zei hij, maak me niet ziek. Hij mompelde nog, sorry hoor, en verdween toen in paniek. Er alle leuke jongens willen vrije, maar het stadhuis is er niet bij. Geen mooie trouwpartij, geen bruidkoeket voor mij. Naar alle leuke jongens willen vrije, maar het stadhuis is er niet bij.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 ze vonden me een leuke meid, maar trouwen voor geen geld En alle leuke jongens willen vrijen, maar dat huis is er niet bij Fiets die is altijd kapot Je bent niet rijk, je bent niet knap Je drinkt geen bier, maar tomatenzaf Je hebt een baan, waarvan je zegt Hij is niet goed en hij is niet slecht Maar jij bent lief en reuze trouw Jij wordt bij mij en ik bij jou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 Vervelen. Dan bouw ik de raarste luchtkastelen Ik neem de hele wereld in mijn handen En ik zweef weg naar weg. Tot Eerst had ik hem horen, had ik het niet eens door. Maar Patricia Pai met Je bent niet hip. Daarvoor Connie Baars met Jongens Willen Vrijen. En ook nog Sean Lammers met Ik bewonder jou. En volgens mij wordt er op de deur geklopt. Ik ga even de deur open doen. Ondertussen laat ik u genieten van Tony Bas met Gino Lola Brigida. Ja, dat was hem. Gina Lola Brigida. Nu op de radio. Gina, Gina, Gina China, Lolo lo, Jij bent voor mij de vrouw waar ik het meest van hou Daar kan ik werkelijk niks aan doen Gina, Gina. China, China, Lolo lo, Graag zou ik naar je gaan, je bent hier ver vandaan En voor die reis heb ik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 De Eindeloos, achteren van Gent en Loos, ik blijf kalm, ik word niet boos, maar ik wil naar huis. Loop nou gauw naar de Helmerstraat Wat toch zij daar zouden moeten kan ik wel niet zo gauw verzinnen Maar voor mijn pad valt zo'n kerel daar dood Gewoon naar binnen in mijn kleine vrij Gezellig met lief ik vrij en blij Alle andere flatbewoners zijn gek Raar verhaal, zegt mijn buurtvrouw af en toe dat ik zeer merkwaardig boe. Zij slikt zich lam, zegt ze van mijn taal. Maar ik praat toch inderdaad helemaal normaal. In mijn kleine vrijgezellen vet viel op mijn bak. Iemand die ik ken als jelle, een fabrikant uit Venlo. Zij onniet, aan mijn lèvres in van me en In gedachten weer mijn herrie, vloekend en vechtend gelijk, één man. Overal waar ze kwam, schopte ze herrie, ze kon zeilen zoals nu nog, niemand kan. De dus schrik der zee, dus drink op die Meri en op alles wat ze nee. Maar haar schip verscheen was ze. Ze heette Bloody Mary en was de schrik der zee. Dus drink op merry en op alles wat ze deed. Maar op zekere dag, het was net na het eten, viel Mary overboord en ging toen heen.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 Bloody Mary. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En iedere week neem ik u mee terug op reis. In de tijd van de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Voor plaat van Tom en Dick hoorden Uriah Valk met Vrijgezellenflet. En daarvoor André van Duin met e Fiele. IFM e Zandvoort. Nog meer mooie oud-Hollandse muziek. Onder andere Helga. Het niemand heeft je ooit gezien. Naar de volgende plaat van Cody Vink en de Schellebellen. Het Maak je niet dik. Ja! je ooit gezien, maar toch ben je van mij. Niemand heeft je ooit gezien, maar toch ben je van mij. Je kent. Niemand weet of jij een jongen of een meisje bent. Al is je vader ook een knappe man, hier weet hij toch het fijne nog niet van. Niemand heeft je ooit gezien, nog niemand die je kent. Verstaan. Alles wat me toebehoort Dat is voor jou bestaan Je brengt me onrust En je brengt me vrede. Maar wat je brengt Daar heb ik vrede mee Nu zing ik nog eenmaal En dan moet je slapen nog gaan En vale. En de bellen met Maak je niet dik. CFM Zandvoort. aan alle leuke dingen komt ook weer een einde. Als u dit programma nogmaals wilt beluisteren. Aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 kunt u dit programma nogmaals beluisteren. Wordt het programma herhaald? Ik wens u nog een hele fijne week. Mooi weer. Misschien wordt het wat koeler deze week. De voorspellingen zijn dat het iets meer bewolkt gaat worden. Dus ook iets koeler waarschijnlijk. Ik wens u nog een hele fijne week. En voor ik afscheid van u neem, nog even een paar stukjes muziek natuurlijk. Billy Alberti met Waar ben je? En de Fortuna's met Buena Fortuna. Graag tot een andere keer. Tot ziens. Buena Fortuna, zei Buena Fortuna. Buena Fortuna, die zomernacht. Buena Fortuna, de rozen bloeiden en geurden zwaar. De sterren gloeiden zo so hel en laag. Wanneer fortuna, ik wacht op jou. Wanneer fortuna, Marie belofde, maar die beloofde, had je vervangen. The sun is gloomy, so Bonne fortune, I've lost hope, maar die belofte but je lost